Oh joh, ja, wat dat wilt. Kijk hè. Oh uh. joh joh Voilà. Kijk eens aan. Voilà, Ibus. Voilà, Ibus. bus AV AV AV 12 AV 12 AV. U iets meer. Ja, ik wil iets meer Een, uh, Schijnburgemeester. 12 AV 12 AV. Eh eh te te te publicum emperorum, of zoiets. Zoiets, ja, meneer uh, is Ja, we zijn weer vertrokken. Aflevering nummer 4. Het is Bergen. Het is een zaterdag. Het is een hele mooie zaterdag. Het is buiten warmer dan binnen, maar de temperatuur hier is al heel snel aan het stijgen. Ik zie een enigszins beparelde schijnburgemeester voor me zitten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zou zeggen laten we het niet te lang uh, uithouden uh, vandaag, anders ben ik volledig gesmolten hier. Hè? Zeker weten. Het is, het is eigenlijk geen doen. Maar ja, ik denk dat er heel veel mensen die naar ons luisteren... gewoon lekker in de zon gaan liggen en dan uh, oogjes dicht... en lekker dit ding in je oren. Het stoppen. En Ik hoop dat de mensen iets beter te doen hebben... dan nog niet te naar van deze podcast. Ja, ja. ja. U, u, en uh, welke opleiding voor zelfpromotie heb je gevolgd? Huh? <laughs> Welk instituut <laughs> heb je geleerd om jezelf te promoten? Huh? Het is een zelfdestructieve instituut, verstuurd voor uh, zelfpromotie en andere promotie aangelegenheden in Helsinki. Ah ja, oké, okay. dat is een beetje de antipoliticus. Uh, de... Goedendag, Schijnburgemeester. Hoe is uw week geweest? Wel, meneer Isfans was altijd, is mijn week en week geweest. Vol met campagne-ergernissen en andere toestanden. Maar ik heb ze overleefd, dus uh, overlever te salutant. En uh, noemde er zijn een, bijvoorbeeld. Wat? Een van die vele zaken die je hebt meegemaakt... die zo traumatisch waren of vermoeiend of irritant of boeiend. Wel... Er zijn er heel veel geweest, dus ik moet een klein beetje kiezen. U weet natuurlijk ook dat ik het, uh, het geheugen... Het probleem ik met mijn lange termijn geheugen. Hè? Dus eigenlijk onthoud ik de dingen ongeveer drie seconden. Dus dan moet ik daarna terug uh, naar, de, naar het archief gaan, wat natuurlijk niet zo gemakkelijk geboos is. U leeft uh, in het moment, zeg maar. Ja, in het moment, de, de twintig seconden daarvoor, ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik kan helpen met uh, de herinneringen een beetje op te frissen. Uh, en sluikstorters, de belangrijkste misdaden tegenwoordig, dat we die massaal kunnen verplaatsen naar Charleroi... en die daar dan eigenlijk in die oude koeltorens uh, in een gesloten instelling opsluiten. Ah ja, dat ja. wordt eigenlijk een soort een nieuw soort Australië, een soort strafkolonie. Ja, Tasmanië, Australië, zo kun je dat noemen. In maar dan plaat. dichtbij, onderhanden Dicht Ja, ja, ja, ja. Oh, dichtbij, Charleroi is eigenlijk even ver als uh, Tasmanië? Ja. Ik ken meer mensen die al in Australië zijn geweest, dan mensen die in Charleroi zijn geweest. Ja, dat uh, de, over die, die muur. Klopt, ERA <coughs> demonstrandum, hè? Over die muur hebben we het alles gehad, of gaan we het nog wel eens een keer hebben? Dat is misschien een andere keer, maar uh, nu is het wel zo, deze podcast is natuurlijk een Ideaal platform om een mogelijke kandidaat over de taalgrens aan te spreken. Ja. Dus ik zou zeggen: gebruik je beste Frans-Latijnus-Sprakibus. Uh, Probeer eens wat. Oké, okay. bon. Cher ami Wallonibus. kom voor burgemeester Danvers, Jean Vit. Tous les euh, candidats qui euh, se considèrent co capables euh, de devenir faux bourgmestres de Charleroi, de Mons ou d'une autre ville euh, qui a un peu d'importance euh, en Wallonie. Et euh, vous êtes bienvenus pour euh, venir ici chez moi, Ibus, pour euh, faire des leçons euh, sur comment être un faux bourgmestre, Ibus. Gratis, Ibus het oui. en, en, en met voldoende belangstelling uh, kunnen we overwegen om een uh, Franstalige versie van het campagnelied uh, te maken. Hè? Ja, inderdaad. Dus ik moet nu zeggen, de sympathieke uh, journalist Aubry, die me van de RTBF heeft geïnterviewd uh, omwille van mijn uh, plannen met uh, de stad Antwerpen en de rest van het land, heeft de, de, de single uh, op YouTube, de clip, ondertiteld in het Frans. Oké. Okay. Dat is al een eerste stap ja. voor communicatie. C'est le fond des autres, voilà. okay. Van de symfonie van de politiek kent niemand de partituur. Hè? Zo gaat dat, van de symfonie en politiek kent niemand de partituur. Uh, hoeveel bent u nu politicus geworden met dit alles? U bedoelt uh, sinds ik uh, ook muzikaal bezig ben? Ja of, ja, of bent u muzikaal vertrokken en toen in de politiek gegaan? Ja, nee, of... Ik vind het een hele goede opmerking van de symfonie van de politiek, het niet met de partituren. Daarom hebben wij ook gekozen om er een slager van te maken, want dat heel eenvoudige partituren zijn. En we moeten eerlijk zijn, als we het gemiddelde IQ van de, van de, van de Vlamingen bekijken, dan zitten we toch maar rond de 95, denk ik. Wat niet gigantisch hoog is, dus moeten we ook geen te ingewikkelde partituren maken. Dan moeten we een meezinger voor het volk maken. Ja, ik ah, zie nu al wat er misgaat. Ik moet heel even... Het is een kleine techniek. Ik moet... ja, ja. Erman? Maar gebrek een cola zero hier? Ja, en we zijn weer terug in de uitzending. Ja. ja, soms gaat er ook wel eens technisch wat mis. Maar daar weet ik niks van. Want uh, ik, ik doe de techniek. Dus heb ik heb geen idee wat ik doe. Nou. Ja, we zijn ondertussen volop water aan het drinken. En dat is goed dat we dat doen. Want het is natuurlijk het enige stad in Vlaanderen... waar dat er nog geen waterschaarste heerst. Ja, daar wil ik het ook eens over hebben. Hoe komt dat? Wel, dat is omdat wij als maar massaal het Albertkanaal leegdrinken. Ja. En aangezien het Albertkanaal begint in Limburg, hebben we nog wel een kleine voorraad om leeg te drinken. Hè? Terwijl de rest van de Vlamingen die zitten allemaal grondwater te drinken. Wat wij jammer genoeg niet meer hebben. Want dat is tezamen met uh, het uh, Stadspark eigenlijk allemaal in de grond gesuipeld. Uh, met het aanleggen van de metro. De knippen, de knippen. En de knippen. En de knip en de knip. Dus dat is daar allemaal uh, weggesuipeld. Dus zijn we eigenlijk verplicht om het Albertkanaal leeg te drinken. Waar we natuurlijk nog wel even mee bezig zijn met het Albert kanaal leeg te drinken. En als dat dan uiteindelijk leeg is, dan hebben we nog hier de schelden die we kunnen leeg drinken. Dan hebben we nog hier de schijn die we kunnen leeg drinken. Dus er zijn nog genoeg mogelijkheden. Oké. Okay. Nou, vandaar wil ik de logische stap maken naar punt 9 op jullie programma. En dat gaat over politiehervorming in de Lallyboes. Leg eens uit wat bent er van plan? Ja, om te beginnen, zoals we vorige keer ook al zeiden... Uh, ...wordt die hele stad in verschillende wijken opgedeeld. Hè? Ja. Dus we hebben de Spurverwijk, dus we ja. hebben uh, de Shire in uh, van de, het Boekenborg Park... ...waar de Hobbits zitten. We hebben de, de, de middeleeuwse enclave in het ja. centrum van de stad. Dus we hebben een klein beetje van alles. We hebben het uh, science-fiction uh, uh, area, waar het, uh, waar het eilandje nu is. Dus eigenlijk wordt de politie ook allemaal aangepast kostuum, en vestimentaribus in uh, naar de gelang de wijk waar ze actief zijn. Met ah, andere ja. woorden krijgen we dus terug een sheriff met, uh, uh, ja, met met met met met met met soldaten met hellebaarden die de orde moeten handhaven okay. in het uh, centrum. En, en shootouts op het hoofdplein om twaalf uur s middags? Shootouts daar doen we niet om mee. We doen natuurlijk wel een uh, de schandkooi wordt terug ingevoerd, dus de gasboten worden afgeschaft. En in plaats daarvan worden dus misdadigers, zoals daar zijn, fietsendieven, sluikstorters en dat soort dingen, worden die in hun blote flikker in uh, een schandkooi gezet en die worden dan aan de meer gehangen, ah, vind... uh, aan, speciaal daartoe uh, aangelegde palen. Eigenlijk zijn dat de... gewoon de lantaarnpalen, want we gebruiken geen licht meer, we hebben in de we ook niet gebruikt. En dan hangen we daar die kooien aan. En dat is meteen weer een toeristische attractie? Dat is een toeristische attractie. Afhankelijk van de zwaarte van de misdaad, uh, wordt je daar dus uh, uh, in de winter of in de zomer gehangen. Oké. Okay. Ja. Dat kan ook een dag zijn, maar dat kan ook makkelijk drie maanden zijn. Afhankelijk van wat u juist mispeutert hebt. Ja, ja. Ik, ik kijk ook uit naar de Robocop in de science-fiction dingen. Inderdaad, dus de Robocop zal in de science-fiction streek ja. daar de orde handhaven, die je volledig helemaal... Ja, op zijn zwaarste zal, zal uitgerust Ik ben in mijn kelder al een beetje aan het knutselen geweest. Het is ja. nog niet echt gelukt, maar ik denk binnenkort wel dat hij ja. toch al hallo of zo kan zijn. Ja, we hebben inderdaad een paar prachtige nieuwigheden ontdekt. Kan u daar al een uh, klein tipje van op, uh, lichten Van die slayeribus? Buiten die robocop, ja... Um, hij had... Als we dus winnen, of tenminste onze burgemeester, krijgt iedereen een pony, dat is allemaal bekend. Ja. Uh, we gaan dan ook een, in plaats van, hey, want waar moet dat bij ons lopen, een, een ponypad. En dat loopt naast het fietspad. En dat zal in de kleuren van de regenboog zijn. Ja, Zodanig dat je gewoon vrolijk met je pony kunt, kunt wandelen en huppelen op het regenboogpad. Ja. ja, dat is natuurlijk nog een ander gegeven. Maar wat de politie betreft, inderdaad, die zullen helemaal uh, volledig uitgerust worden. Een beetje als transformers ook uh, uh, krijgen. Dus speciale pakken waarin dat hun lichaamskracht verveertigvoudigd wordt. Of, of uh, allemaal ja, automatisch, camera's. uiteraard. Is ook, uh, worden bijgestaan door uh, duiven. Door speciale telegeleide duiven die ook radars en cameras op zich hebben. Uh, okay. Waardoor ze eigenlijk hier de stad onder controle kunnen houden. Um, dat is goedkoper dan al ja, die land aan. Kruisraketten in. ingebouwd in hun kostuum? Voor direct te dat kunnen. zijn hele grote duiven. Ja, nee, dat <laughs> zijn de, de politieagenten. Maar het uh, oh. is misschien nog niet zo'n slecht idee om ook kruisraketten in die, die duiven. Uh... Ja, maar, maar Natuurlijk zijn dat geen kruisraketten die ontploffen veroorzaken. Dat zijn uh, uh, kruisraketten die gevuld zijn met uh, lachgas. Zijn... Dus als dat dan valt, dan uh, krijgt iedereen gedurende drie uur de slappe lach, zodat niemand nog in staat is om iets uh, misdaadig dus te doen. En dan ja. kan de politie in kwestie rustig ingrijpen en de orde herstellen. Ja, dat is dus eigenlijk een kruising tussen een drone en een druif. Is dat dan een... Een drone, een duif en een druif, inderdaad. Ja. Het is een perfecte naam, meneer. Ja. Voilà, dat wordt genoteerd. Kan ik dat noteren? Dat de, uh, van de de uh. voilà, dat wordt, er wordt patent op aangevraagd, dank u wel. Voilà, het is weer al geregeld. Juist. Yes. Gingen we door met het programma? Nee, we gaan eens kijken naar een reactie uh, op uh, de vorige podcast. Uh, het zijn echt honderden. Ik bedoel, je kan niet ophouden met scrollen. Ja, logisch, Daar hebben we geen tijd voor. Logisch, we pakken logisch, er maar één. Ja. Als Vlaanderen onafhankelijk wordt... moet elke echte Leeuwin vrij kunnen rondlopen onder de mensen. Misschien een huisdier van maken, zoals een grote poes... Kattenluik zal wel groter gemaakt moeten worden en de wiskas zal niet meer volstaan. Na kleine problemen voor de echte Vlaming. in de Pantin, Bruno Laurent. Ja, ik vind dat een geweldig plan, van meneer Bruno Laurent. Uh, we gaan al bezig met een kweekprogramma inderdaad uh, in Plankendal. Met, uh, vorige week een klein beetje mislukt is. Dus dat was een olifant tussen. De, dat ah, telt ja. niet. Hè? Ja, dat is waar. Dat niet. Het is alleen een probleem. De combinatie met die pony zien ik niet zo zitten in die leeuw. Ja, maar we zijn ook aan het proberen om, dat is, om die, die, die leeuw wat vredelievend te krijgen en die juist met ponies te kruisen. Zodat die het karakter van een vredelievende pony krijgen uh, en tegelijkertijd ook een leeuw blijven. Vegetarisch voilà, dus dan. Eigenlijk ook, ja, vegetarisch dat je ook alleen maar haver en, uh, en gazon eten. Dus dat die, die andere ponies die daar dan rondlopen niet meer het gevaar lopen door de leeuw verslonden te worden. Maar natuurlijk, misschien kunnen we nog, beter een, nog, nog, nog zachter dier pakken dan de Een poorn, konijn. Hè? Ja, een konijn of een kavia of zo. Dus misschien is het beter om de leeuw met de cavia te kruisen, dan wij een kaviar krijgen. Hè. Nou, ik kijk naar u, want u een bent lavia. zo goed in dat soort... Ja, een lavia. Ja, ja mijn, mijn hoofd ja. Eh, draait hier in cirkels ja. rond een beetje een beetje een Ik noteer beetje ja. een ik ik de lavia beetje een beetje een de een lavia, beetje de beetje De beetje lavia, een de, lavia, de lavia. Dus het is wel kleiner dan een haan. Oké. Okay. Moeten we niet... Maar groeiters? Ja, maar dat kun niet variëren. Je hebt dat met honden. Ben je die je hebt, dingen uh, dichterbij houden? Ja. Met ja. honden. dat vind ze thuis van ook horen. Van die hoor. chihuahuas. He? Dat is zo groot als een hardbei. Mocht je het natuurlijk ook... Uh, uh, de de, de, de Sint-Bernardse de, de Sint stierweg, wat wil ik zeggen? Nee, de Sint-Bernardse hond. De Sint die met dat tonnetje Die met dat tonnetje ja. Die zijn oh. zo groot dat ze eigenlijk in de kathedraal niet binnen geraken. Want dat okay. is een kavia, dat is dan hond. Ja, nee, maar ik wil maar zeggen, je kunt zo'n lavia ook in grootte laten variëren. Dat oh, mensen ja. die zeggen van, ik wil een kleine lavia hebben, dat iedereen een kunnen hebben die je dat in een stekendoosje kunt steken. Maar mensen die zeggen, ik wil een grote lavia hebben, dat iedereen een hebben die ze ja, amper in hun garage binnenkrijgen. Oké. Okay. Oh. Tot slot het laatste punt van het programma wat we nog niet echt hebben behandeld. Uh, want als dat uitkomt zijn de komende verkiezingen meteen ook de allerlaatste. Want nummer tien zegt u afschaffen van de verkiezingen. Omdat zuivere democratische verkiezingen toch tot niets leiden. Aangezien op die manier een te grote bla bla bla bla. Zal bij de oprichting... Dat, dat, dat, dat, wat bedoelt u met die opmerkingen daar precies? Ja, als u blablabla zegt, dan kan ik dat moeilijk... Uh, voor de, de... Ja, vooral met die IQ onder die 85. Uh. Ah ja, inderdaad. We gaan dus beginnen. Hè. Nou. Dus inspraak in de stad, dat wordt eigenlijk... Natuurlijk krijgen mensen altijd nog een beperkte vorm van inspraak. Iedereen is schepen, nou, is, Iedereen dat, is dat schepen, ja. Ja, ja. Iedereen krijgt een schepen, enkel die dat verlangt. Dus als u absoluut zegt, van, het hoeft niet voor mij, dan bent u ook niet verplicht om schepen te worden. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. De gemeenteraad zal voortaan ook doorgaan in het sportpaleis. Oké. Okay. Nou, dat is ook de enige plaats, denk ik, waar we dan al onze schepenen gaan kunnen zeggen. En, dan, en eigenlijk nee, nee. hebben de schepenen ook maar een beperkt spreekrecht. Want als we natuurlijk alle honderdduizend man die daar gaan zitten allemaal een half uur gaan laten klaar... Dan zijn we natuurlijk ver van oas. Ja, en dan een slotconcert met uh, Clouseau of zo. Iets nou, Clouseau niet, uh... dat gaan we niet doen. Die zijn nee? natuurlijk niet van Antwerpse origine. Dus we oh, nee. gaan daar Slongs, die van ons. Of uh, de, de Avengers dan. Uh, dat kan als of er strangers. iemand... de Strangers, nee, de Strangers. De Avengers of de Strangers. Als de Strangers binnen, uh, binnen twee weken nog levend zijn, dan uh, kunnen we dat ook proberen. Uh, dat kan absoluut. Ja... Uh, maar dus um, wordt ja, er een soort van um, participatiegrens ingedeeld die op 85 staat. Met andere ja. woorden, dat mensen boven de 85 uh, eigenlijk geen inspraak meer hebben. Want die zijn eigenlijk toch al ontwacht tot dat gedaan is, hebben geen zicht meer op de toekomst. En mensen met een IQ beneden de 85 ook geen inspraak hebben. Oké. Okay. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ik hoef dat niet uit te leggen, want die mensen die beneden 85... die gaan dat toch niet snappen, de redenen nee. erachter. Dus laat ons dat gewoon nee. zo houden. En ik zit daar denk ik net vlak boven, want ik snap daar ook niet veel van. Dus, ja, je je wel een je heen... in Holland, ja. een ander geval. Ja, ja dat is ja. inderdaad, dat spreekt tegen mij. Uh, we gaan eens even gauw langs op het partijkantoor. Ah, want hier wordt weer keidruk gewerkt allemaal. Het eh, zijn allemaal de telefoons aan het opnemen Zelf van al op de leden. Zelfs temperaturen van 35 graden, dames en heren. <laughs> dat is uh, 24 uur. ze werken je niet op, van de andere partijen zeggen. Op, op Tokio Time werken, ze dus door gewoon, continu. Uh, ja, de partij, laten we het daar eens over hebben. Terwijl die nu een vreselijk stuk uh, aardbei... Het zijn wel Belgische aardbeien, maar geen Antwerpse aardbeien. Ja, want ze zijn wel van die rode vruchten, dus het, liefst het beste wat we met rode vruchten kunnen doen is ze zo snel mogelijk laten verdwanen. Dat we eronder alleen de gele creme au beur nog zien liggen. Ah, oké. Okay. U gaat voor de creme au dan? Ik over voor het geel. Wat waren we nou net over? Hoewel rood is natuurlijk de kleur van Antwerpen. Dat was ik ook nog aan het denken. Dat moeten we eigenlijk veranderen, die kleur van Antwerpen. Hè. Want dat is nou toch wel een beetje een... Uh... Dat, dat rood? Dat rood, Ja, ja. Gaan we het publiek laten stemmen? Nee. Ik denk het wel. Persoonlijk was ik hier te denken om helemaal. maar eigenlijk vind ik roos een veel schonere kleur. Wat denkt u, meneer de cameraman, slash spindokter, slash buurman, slash Roos Roze lijkt me dan ook niet echt ideaal. Ik dacht eerder om infrarood of ultraviolet. Ja. Ja, ja. Dat vind ik heel goed. Vanaf nu, alle stadskleuren in het En Om het te zien moet je een bril opzetten. Inderdaad. Oké. Okay. Maar we zijn op partijkantoor, want we hebben nodig leden. We hebben mensen nodig die op, het, op de lijst willen komen te staan. Uh, hoe, hoe zit dat? Hoe, wat gaat er gebeuren met de beweging? Dat de beweging gaat gewoon opkomen met de verkiezingen. Die gaat uh, verkozen worden met de absolute meerderheid. Maar de ja, klein detail. Je moet ja. 100 vervalste handtekeningen hebben of 100 echte dan. Maar ja, oh, die oh, kan ja, je ook Veel ja, Mensen mogen zich natuurlijk altijd melden met hun handtekeningen en zeggen ik wil er hier zitten. zitten. Maar het plan is dat we gewoon uh, de komende weken even op de markt rondlopen. En dat is op een half uur een knis gebakken. Ja, ja. En uh, krijgen die mensen daar een beloning voor of zo? We krijgen allemaal een gratis schepenambt. Ah, oké. Okay. Uh, nu uh, kunnen ze ergens terecht op de website om zich aan te melden. Is er een, uh... Uiteraard, U gaat naar bdw.vlaanderen en dan stuurt u een mailtje naar... Uh... bdw2018vlaanderen.gmail.com Inderdaad, er dat is het. Dus bdw2018vlaanderen.gmail.com Maar dat is onder de ibus Oké. Okay. Een optie is ook dat je een videofilmpje maakt en je je eigen voorstelt... En dat gewoon posten op onze Facebook leren? Ja, dat maakt. Maar dat geldt dan voor kandidaten natuurlijk. Hè? Als ja. u natuurlijk kandidaat wilt zijn, is het belangrijk dat u ook wel een, uh, een bijzonderheid hebt. Ah ja, een specialiteit. We willen brengen. natuurlijk een heel diverse verzameling kandidaten hebben. Dus u moet wel iets hebben, zoals u bijvoorbeeld... Uh, u bent uh, Hongaar slash uh, Nederlander. En u hebt de Dolly Dots nog geproduceerd, Wat natuurlijk u uh, volledig in aanmerking laat komen ja. om... Uh, om op de lijst te staan. Of meneer Andréke, die buurman slash spindokter slash. /eh... Hongaar. Hongaar ook is, hè? Ah. Half Hongaar. Vandaar de naam. Ja. Ja. Oh, ja. Ook Hongaar, die ook okay. leidt aan extreme verzamelmoed. Hey. Wat ook hier een heel belangrijk pro-voordeel ja. is om op de lijst te mogen. En nog van alles. Dus dat is. Uh, heeft ook genoeg. Dus het, je moet eigenlijk in een videofilmje u voorstellen en zeggen waarom dat u zich onderscheidt van de massa. Wat u tot een divers. Figuur en, en wat u natuurlijk kunt bijdragen aan deze beweging die nog steeds geen echte naam heeft. Ja, BDW. Maar ja, BDW maar ja nu, nu, nu stond het bij die Fransen al met uh, bière uh, Drank en de wief of zo. Ja, maar die hebben dat helemaal verkeerd <laughs> gespeeld, uiteraard. <laughs> uh, wat was dat? Oh, bier, drug waif <laughs> Bier, drug wife. Ja, dat is natuurlijk... Ja, in het, het die... Frans, bière droge, meuf. Ja, dat klopt niet. Hè. Dat, is dat klinkt ook niet echt. BDM, dat is iets heel anders. Mm -hmm. ja, het, zijn, het zijn die walen maar. Hè. dat is een ander land in feite. Maar dat roep ik al heel lang. België is, ja, is splitsen. Antwerpen eruit, dan is dat een non-issue meer wat de walen doen. Hè? Inderdaad, de bus. Zo is dat. Uh, dan, uh, dus op het kantoor, uh, het gaat erom... We zoeken de 100 handtekeningen om mee te tekenen. We zoeken mensen die mee op de lijst willen en, en, en een bepaalde post willen invullen. Naast al die andere duizenden die zich ook kunnen aanmelden. Ja, dus liefst, liefst als je een Eskimo of een Bosjesman zet. Een of... IQ boven 85 toch? Of onder? Of? Liefst boven de 85, dat is een van de, van de, van de, de basis. Oké, okay, die eronder mogen stemmen en die erboven ja, die mogen, mogen meedenken nu mogen ze nog stemmen tot hier toe. Daarna <laughs> nou zouden ze in principe niet meer mogen stemmen, maar aangezien dat de stemplicht en de stemrecht gewoon het stemmen wordt afgeschaft, okay. ja, maar is dat eigenlijk geen, geen issue meer. All ja. Dus. Het zou ook handig zijn. Even, sorry dat ik uh, inval, dat je ook geen zware misdaden gedaan hebt of moet voorkomen voor een zware misdrijf. Want... Ligt er wel. De, ja, mensen... autoinstallatje of zo. Die stal niet. Nee, nee, maar... een, een, een, een, een beetje een fraudetje nee, of zo. Als je nu bijvoorbeeld, heet. toen je klein wordt een kakentje hebt gekregen... en je hebt die twee pootjes uitgetrokken om er een puzzel van te maken... Nou, dat is een misdaad die we nog door de vingers kunnen zien. Okay. Als je dat op later leeftijd blijft herhalen met andere levende wezens... en um, collega's op het werk bijvoorbeeld een er poot uittrekken om er een puzzel van te maken... dan moeten we er natuurlijk ah, nog eens ja. over nadenken. Oké, okay, dat gaan we dan ook zeker doen. All dus even nog een verzoek van de dames aan het kantoor... dat we vooral melden dat de partij bdw.vlaanderen is de website... Uh, u kunt dan ook alle avonturen volgen op Facebook uh, onder de pagina BDW. Uh, die wordt goed bezocht. Maar nog belangrijker, Geert Beulens, dat is de schijnburgemeester dus. Absoluut, die boes. Uh, en die gaat zich dan ook inschrijven. Oh, dat is 15 september, voor zover wij weten. Ja, dat dus. wordt de laatste ingediend, he. dus ja, dat moeten we natuurlijk zien. Wel, ik wil natuurlijk uh, tegen het eind van de zomer zo de, uh, de, de kandidaten bekendmaken. Ah, ja. dus, uh, wat ook hier belangrijk is, ik zou ook prachtig zijn... want we willen een schone foto hebben eigenlijk... He. Uh, dus dat u ook een, uw beste kostuum even uh, laat zien. Dus als u een video maakt, dat u zich in uw beste kostuum presenteert. We hebben ja, ja. bijvoorbeeld zekere uh, schepen van Latijnse zaken hebben we, die zich bijvoorbeeld uh, verkleed als Scipio de ouderen uh, zal aanmelden ja. uh, op de, de foto. Uh, we hebben natuurlijk onze, onze, onze schepen voor kung fu, de, de man van uh, de meter vijftig groot, die natuurlijk in zijn volledig kung fu pakje uh, ah, ja. en zijn wapen op de foto zal zijn. Dus het is belangrijk. We hebben natuurlijk ook uh, Gilbert de Meuter, de, de reus van de Bende van Nijvel, ja. die erna uh, opkomt, die in zijn volledige uh, rijkswachterkostuum aanwezig zal zijn. Dus het is belangrijk dat u zich in een, uh, in een duidelijk kostuum presenteert, waarin dat uw specialiteit als schepen ook direct gereflecteerd wordt. Ik wil daar ook nog even aan toevoegen. Sommige mensen kunnen dat misschien denken, maar naakt is niet uw beste kostuum. Dat zei dat je dat zijn. Ja. Wat hier heel belangrijk is, we zouden ook nog graag een pornoactrice <laughs> op de lijst hebben. Dus als u een pornoactrice bent, uh, dan mag u zich zeker aanmelden. Je, je is zeker vanwege de gespreide belangen? Inderdaad, die ja. Ja. Dat is een uh, die, die kan op een warme ontvangst rekenen. In een veilig hol. Ja, dat ja, een soort baarmoedelijk... Thuis ook voor die mensen. Want die, ja, die verdienen het ook om in een stad een plaats te krijgen. Want stel dat je die eruit haalt uit het hele plaatje. Wat krijg je dan? Een hoop gefrustreerde mannen. Ja, en die loopt, gaan dan zware misdaden begaan. Bijvoorbeeld kuikens ontbenen enzovoort. Levend. Hè? Als ze dood zijn mag het wel. Hè? dan is het geen misdaad. Anders ja. voor in de coalities ook. Want de coalities had het een soort van coitus die we daar zo moeten samenstellen. Dus vandaar dat een klein beetje porno niet slecht zal zijn. Precies. Uh, dan zie ik u nog als tot slot dat u van de week vooral actief be bezig geweest bent op, uh, in Borgerio. Rio zie ik u uh, veelal afgebeeld staan tussen schaars geklede dames? Uh. Ja, inderdaad. Ik ben er ook nog altijd niet uit of dat dat pornoactrices zijn of gewoon Braziliaanse danserissen. Uh, ik veronderstel het weer. Cultuur dat is cultuur. Dat is cultuur, ja. Ja, uh, ja dat was natuurlijk uh, gezien de omstandigheden met uh, Belgisch voetbal... Uh, moet ook ik plooien, in mijn andere Belgische uh, vreugde. Laten mee Oké. Okay. Ja. Tot slot dan nog even, nu dat we nog op kantoor zijn. Want het is hier te warm en te druk. Ik voel me eigenlijk helemaal niet prettig hier. Zo'n werkstreek. Het ziet er weer, he? is wel prettig uit. Ja, ja oh, dank zijn we zijn je met goed in vorm. Nou, <laughs> Oeh, ja. ik, ik, ja. sch ik schitter zoals nog nooit tevoren. Inderdaad. Er zijn eenzame hoogtepunten in het bestaan hier. Dat <laughs> krijg je ook nooit meer terug, Witte. <laughs> uh, ja, dus we hebben gemeld op Facebook, hè, BDW. En dan onder de pagina Geert Beulens. Daarnaast is er de website BDW. Vlaanderen. En dan is er ook nog. Een Twitter-account, daar moeten we iets meer mee gaan doen, denk ik. Want, ja, ja, daar ben ik inderdaad. Ik denk dat ik mijn goede vriend Theo Franken is gaan vragen hoe om haar persoonlijke spoedcursus te geven, twitteren. En dan komt dat helemaal in orde. Alright, alright. Mensen van het kantoor, tot de volgende week. He, het scheelt ineens. He. Dus, maar, een rust komt er over ons heen. Uh, we zijn er al bijna weer doorheen. Uh, is er nog iets wat je te melden hebt over de week? Of gaat, gaat er nog iets spannends gebeuren de komende week, behalve dan de wedstrijd tegen de Japanners? Uh, hoe kijken we daar tegenaan? Als, ja, daar als... kijken we niet tegenaan. Oké, okay, uh... dan laten we het helemaal zitten. Ja. Maar geven we de, Belgi de oh. Belgische ploeg, ik heb het misschien vorige keer al gezegd, dat het eigenlijk een Antwerpse ploeg is. Hè? Ah, dus nog helft van de helft van de spelers zijn eigenlijk geboren en getogen Antwerpen. Als we hebben Lukaku, die hier uh, zijn jeugd heeft doorgebracht. We hebben dan uh, de is er niet bij, maar eigenlijk is hem natuurlijk altijd een deel van de nationale ploeg die geboren en getogen in Burgerhout is. En we hebben uh, uh, Boussa, daar, uh, ja, nog een Marokkaan, het, uh, het Burgerhout is. Voilà. eigenlijk moeten we zeggen dat het niet België. Japan is maar Antwerpen-Japan. Voilà. Antwerpen-Japan. En ja. uh, Ga je dan ergens ook op een plein meedoen met het publiek de gekte en uiteraard, grote schermen? De boos, uiteraard, dus de ik denk dat ik te vinden zal zijn op de dagen dat plaats. Ja. Oké. Okay. En uh, meneer Andréka, Chris, gaat hij meedoen met de voetbalgekte? Uh, ik ga niet meespelen, want dan moet ik naar Rusland en dat is iets te ver. Maar ik ga waarschijnlijk in de schaduw staan van onze schijnburgermeester. Oké, okay, of nee. omgekeerd. Maar schaduw bezorgen. Eh, dus u bezorgen, aangezien u natuurlijk ook iets uh, groter van gestalte bent, uh, uh, is dat misschien handiger. Ja. ja, we hebben hier duidelijk te maken met mensen die erg onder de indruk zijn van uw uitstraling en zo. Hè? Want, uh, dat is toch de reden waarom u ook uh, dit ambt am am ambieert? Uiteraard. Ja, of, of zou er een andere reden kunnen zijn... waar we het misschien volgende keer over kunnen hebben? Daar gaan we het volgende keer over hebben. Dat is een heel goed item, meneer Oké, okay. nee. Nou, meneer Beulens... we gaan een eind maken aan deze marteling. Hè? Want dan kunt u fijn gaan genieten van uw uh, zaterdag. Het is geloof ik 41 graden wordt het vandaag. Uh, gaan we smelten? Gaan we ik veel doen? Ik denk het wel, want ik heb heel de dag... Uh, campagneactiviteiten in de hele stad uh, gepland. En dat is uiteraard... Moest in kostuum. Misschien ook nog een vraag voor de, de luisteraar. Ik ben dus uh, heel dringend op zoek naar een uh, linnenblauw uh, kostuum met korte mouwen. Een linnenblauw kostuum met korte mouwen. Om deze zomermaanden te kunnen overleven. Want ah, ik ja. denk dat uh, met het stoffen kostuum dat ik nu heb, dat al hier lang meegaat uiteraard... Uh, dat ik nog twee, nog twee weken te leven heb, maximum. Ja, ja, en dit pakken we niet vernielen natuurlijk. Nee, nee, dat moet er blijven zoals het is. Want die moet het overleven tot aan de verkiezingen. En ook de verkiezingsavond ervoor, hè, in de Aremberg, nog even pluggen... Ja, ja Dus de 13 oktober, de avond voor de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, is het de grote, gigantische, fantastische verkiezingsconferentie van de Schuimburgemeester met allerlei uh, gasten, met techniek gedaan door uh, meneer Istven, uh, ja. met gastperformances uh, en filmpjes, uh, projecties gemaakt door uh, de spin slash cameraman, slash buurman, slash uh, waterhaler, slash fotograaf, slash uh, schaduwgever, slash nog van alles. Schaduwgever. En, ja, schaduwgever, meneer Andréke, en uh, <laughs> allemaal prachtige uh, verschoeningen. ook. We gaan er weer uit zoals iedere week met het campagnelied, waar nu inmiddels de zeer geestige clip van is uitgekomen. Ja, Tenminste, er, is de... Ik, ik op... vind hem dan heel geestig, maar ik denk ja. de mensen ook, want hij is in totaal nu al bijna 50.000 dus keer bekeken. Uh, 100.000, en meneer is het. Van oh, dat is, we zitten oh, nu uh, iets boven de 80.000. Dus uh, voilà, we gaan naar de 100.000. Amai. En, ja. en, op, uh, en, en de single is uh, te koop, ook via het web. Inderdaad, via het web ook een mailtje sturen, via hetzelfde mail Adres BDW 2018 Vlaanderen: gmail.comibus, e maar dat is ja. onder de iBus. E en dan uh, bestelt u zich uw adres gewoon door en dan wordt dat netjes opgestuurd. Ja, maar dat is dan wel uh, de fysieke CD, maar ja. ook de download is te koop. mp3. Jawel, hij is online en uh, dat gaat 1 euro kosten. We zetten de link deze week op de website. Daar kan je hem kopen voor die 1 euro. Kom aan, hè. u betaalt al bijna vier van die dingen voor een glaasje bier. Dat is ook de pan uit de het Inderdaad, dus voor één glas bier kunnen dus vier sigels van BDW kopen. Juist, precies. Uh, de, de, al die informatie komt geleidelijk aan uh, naar je toe via Twitter en Facebook. En uh, wij gaan eruit met uh, alweer het campagnelied. Uh, er gaat misschien gewerkt worden aan een Franse versie. Huh? Ja, dat uh, is de bedoeling. Een Franse versie misschien ook een Latijnse versie. En, ah ja. Uh, ja, misschien moeten we ook nog eens denken om er een voetbalversie van te maken als de rode ah, volgende week ja, tegen de, Japaners, maar de, de wel, ja, ja, ja, want zitten schuld is dekken, daar niet allemaal. He? He, want die kleine Japannetjes, die rollen allemaal zo onder de benen Inderdaad, van die lange door. Hier is het campagnelied. Ik zou zeggen tot de volgende aflevering namens mij. Heb een fijne week en geniet van de warmte allemaal. Inderdaad. En ik zou zeggen, transpiraturite salutant. Zij die zwete groeten nu. Ave salutibus. Bye. Hey. van de facteurs.